dan vele vero's riek en door de avond zon knielen kenjer voor het kruis, dat sterlijn in Limburg nog. Langs elke Sainteweg zie wie wie Sjoernus Limburg is, begrip toch nemen. Alleen de Zuiderling, de Limburg lever is. Wandel de jaren heen, en bleef Limburg onbetwist. Het stadske Nederland, dat schoonst is. Wandel de jaren heen, en bleef Limburg onbetwist. Het stadske Nederland, dat schoonst is. Zilverig lintje is de maas Door berg en bos om zijn. Wo elke zuur de in De vreemdenis van draai Want veld het leven soms niet te mid En zuchtste nog het geluk Blief even in gedachten stond. En denk aan Limburg terug. Wie schoon sure als Limburg is begrip of neem Alleen de Zuiderling De Limburg leef is wandel de jaren heen Bleef Limburg onbetwist Het stukske Nederland Dat schoenste is want door die jaren heen hebben we even Limburg onbetwist. Het sterkste Nederland, dat het schoonste is. Ja, we zijn vandaag uh, aangekomen in Weert. En we zijn op bezoek bij Wiel van Lierop. Goedemiddag. Fijn, fijn dat jullie gekomen zijn na het Limburgse Weert afgezakt.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 Want dat is toch muziek die ik altijd uh, verzamel voor mijn collega Mario Zandvoort. Oké, okay, ja. Yeah. Want die heeft een uh, wekelijks programma, Zandvoort uit Zandvoort. En daar uh, draait hij altijd dit soort muziek. Um, Mogen we Wiel zeggen? Tuurlijk. Ja, maar. Ja, ik vind het een hele bijzondere naam. Hoe, uh, waar komt dat vandaan? Het, het normaal bekende Wilhelms. Nee, toch? Wilhelms? Ja. Wiel? Maar in deze contraire is de naam Wiel redelijk goed bekend. Zeker zo'n jaar of... Tachtig, negentig geleden, toen ja. er kinderen geboren die de naam wiel kregen. Aha. Soms zijn ze ook Willem, Wim, dat zijn allemaal afkortingen. Ja, met okay. betekent Willem betekenis. dat is de officiële naam. Ah. Nee. Nou, Eerstel Wiel vind ik ook een hele mooie naam. Ik ja. ben ik nog nooit eerder tegengekomen. Dus ja, ik wist nooit ik de ik de het een beetje bravo Dus we praten vandaag met uh, Wiel van, van Lierop. En ik heb begrepen... Um, dat u een heel aparte hobby heeft en dat is het verzamelen van die oude achterzeelde toeren en ook uh, oud-Nedelstalige muziek. En hoe is dat zo gekomen? Ja, hoe is dat zo gekomen? En hoe, hoe kom je dan zoiets? Op een gegeven moment heb ik, ja, in mijn jonge jaren was de muziek zo van Bobby aan het Schoepen van de Lichtjes van de Schelde... En dat soort zaken, die waren algemeen bekend hier. En toen is dus later, is hier Johnny Hoes gekomen. En die heeft natuurlijk een hele promotie voor dat dicht. In ja. En het werd allemaal in een Weertje geschreven, opgenomen en verspreid over de hele wereld, zeg maar. Johnny Hoes komt uit de Weert? Johnny Hoes komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Ja. Maar die is in zijn militaire diensttijd in 1945. En ze heeft hier gelegen en geleerd hier in, in, in de gemeente Weert het dorpje Tugelooi. Okay. Ja. Dat is, dat is richting de Belgische Rens En daar is hij een vrouw leren kennen. Leren, en daar is hij mee getrouwd. En daar is, is en hij altijd is... mee getrouwd te blijven. En hij heeft hier ja. helemaal... In het begin heeft hij een heel klein zaakje. Toen ging hij optreden nou voor ja. militairen. En, nou, en, en steeds meer en steeds meer. En later werd hij ge ge gevierd. Ja. Artiesten of vergruist. artiest zoals je het hebben wil. En... Hij heeft hier ook een woning gehad. Hij heeft een vrouw in gehad. En die is al een jaar of 25 dood. Johnny, ja, maar... Johnny Hoes is inmiddels ook overleden. Ja. Als ja. vader Abraham heeft hij hier niet gewoond? Vader, hij heeft niet hier gewoond. Hij heeft in Breda die kant gewoond. Okay, yeah. En als ik dan kijk naar uh, ja, Johnny Hoes even specifiek... Dat, daar is het mee begonnen... Dat ja, u... die man heeft mij steeds meer op de goede weg gezet... om dat te gaan doen. Ik ben er ook eens een keer op bezoek geweest daar... Uh, in die studio...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 Had ik er een heleboel, had ik Toen kwam ik in contact met een, een meneer Everaars, hier uit Weert. Die doet, deed datzelfde. En dan ga je natuurlijk weer uitwisselen, weer... En toen hebben we eens gesproken van, zouden we niet eens wat kunnen doen voor de radio? Want ik werkte toen tijd bij de lokale radioomroep, net mm -hmm. zo als jullie in, in Zand zon, hoort. Ja. En daar hadden we een heel populair programma, zo populair dat we het uit moesten, want we maakten alles kapot, zeiden ze. Ja? Wij maakten zo, wij kregen, ik was een verzoekprogramma, en we kregen in een uur kregen wij meer telefoontjes als de rest, alle programma's, hele samen. week samen. ja, ja. ja. Ja, dat en dat, dat, dat, ja. dat stak natuurlijk ja, hier en ja, daar. Ja, ja, ja. En toen kwam de jeugd op en zei, ja, daar hebben we niks aan de flauwekul. Nou, dan, dan, dan moesten wij eruit. En hoe lang hebt u dat, dat gedaan? Ik heb het nu gedaan voor de radio een jaar of vijft, 14, 15. Dat is best wel lang. Ja. En het werd steeds populairder. Oh. Ja. Dagelijks. Dagelijks? Ja. Oh, ja.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 Wat stond ze met een ander aan de... Weet jij wat dat beduidt? Zij knikt ja en plots ontdekt. Donkere gespalten, lokken dieren, iedere avond. Koude geuren, tasten maar de spanning, dreigt in de lucht. En zo dansen ze de tango, allen die daar niks van weten.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 In de tawnee, donker gestolen, lokken de wegen. Vuur de willekeur, stijgende spooring. Dan klinkt Chimistaal, hallen de schop yeah. En die dansen daar de dank. Zonderdeel en blauwe zet dus wie kan er wat bewijzen? Gerrit hebt niet stilgestaan, de politie vraagt al vlaanderen, wie er op hem heeft geschoten, maar die staan ons slechts nog. En die heeft het niet gedaan. Ja. Reminar in de taverne, donkere gestalten, lachende Wat zal morgen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 ik zat er voor, dubbel ik zat er voor de krant en ik zat er voor de radio. Ja. ja. Want als je weer met even, even, dan kreeg ik een telefoontje vanuit de studio, over één minuut spreken we naar je toe. En ga je gang. Ja, ja. Zo werkt dat dan. Ja, ja, dat weet zeker. u zelf ook. Ja, ja. Nou, en dan kreeg je een vraag. En, de, en de, wat is momenteel de stand? Ja, dan begon je natuurlijk met de stand. Maar kreeg je, zijn de Limburgers tussen uh, over een inzinking heen? Ja, een MVV. Dan, dan kwam daar weer iets anders uit. Ja, ja. Je was... Je kon ook niks voor oprijden. Zo het een losse pas, boem. Okay, okay. Dat moest ik. En over welk jaar praten we dan? Nou, praten we over de jaren 80, in de jaren 80, zowat. Oh, oké. Okay. Tussen 1975 en, en 88. Maar ja. toen ben ik minder gaan doen. Oké. Okay. De liefde voor de oude muziek kwam nou, sterk op. Ja. Die is altijd gebleven. Ja. Er was niks meer aan. Maar die 78 toerenplaten dan? Ja, die, daar ben ik mee gekomen in in, in, via Johnny Goers en zo ben ik daar mee gekomen en dat heb ik steeds meer en op een gegeven moment ben ik met meneer Evenaars terecht gekomen en die was daar ook al mee bezig maar die had nog niks en dan hebben we dat samen allemaal uh, wekelijks gingen daar naartoe en dan maakten we dat samen klaar en op een gegeven moment zei we kunnen er ook een internetradio van gaan maken en dan hebben we iemand gevonden die is ons, een, ons een, een systeem opgezet dat werkt en het werkt nu nog altijd. En, en dat betekende gewoon dat je daar. Uh, uh, daar werd mee gewerkt. Het werd steeds meer. En op een gegeven moment hebben we gezegd. Nou, op de verjaardag van die man, 4 mei. 1900. Uh, ik geloof, vier, 2004. geloof dat dat geweest is. Toen zijn wij begonnen met dat programma. Hij heeft het in het begin gepresenteerd. maar Die man die bedoelde het goed, maar dat lukte allemaal zo moeilijk. En toen heb ik dat op een gegeven moment. Mee gaan helpen... ...maar hij bleef zelf nog steeds... ...op een dingen klaarmaken... ...en wel omzetten van LP's... ...duizenden LP's die hij omgezet... ...elk nummer... ...en dan had hij daar een steun of drie dingen staan... ...en een liedje dat moest daarop... ...en een tweede daar... ...en een vierde moest naar weg. ...zo ging dat steeds maar door... ...en zo heeft hij ongeveer... Oh. Nou, ...ik heb hier ruim 6000 liedjes... ...heeft hij liggen... ik heb drie jaar aan gewerkt... Ja. ...maar ik hoorde u net zeggen dat het internet radio is... Was? Nog steeds internetradio. Internet? Oh, ik had begrepen, een echt lokaal. Ja. Nee, dat, dat voor. Dat, dat mogen, maar nu, dat nu mogen, is het nu, maar Wij mogen mocht mogen in het lokaal doen, we hebben het eruit gezet. Ja, oké. Okay. En toen bent u een eigen internetradio begonnen? Toen zijn we begonnen, in die ah, tijd. Ah, oké. Okay. En toen, ja, toen, heb ik, toen is die man een paar jaar later gestorven. Ja? Ja, toen we ze echt ja, dat kun je goed overnemen. Ja, dat kan ik wel, maar <laughs> ik weet hoe waar het eraan is. En oh, hoe heet het internetradio? Die hebben we toen. Eh, oh, dat komt misschien dadelijk nog even. Yeah, oké. Okay, eh, ik heb toen naar eh, overgenomen, toch. En dan hebben we eerst een paar, een paar maanden nog op zijn manier gedraaid. En dan heb ik die meneer die de opgezet had, die heb ik toen een keer laten komen. En hebben we daar een dag aan gewerkt. En dan hebben we een heleboel gereorganiseerd. Wat ik laat, makkelijk vond. En dat is er ja. nog altijd. Oké. Okay. Onder die vorm draai ik nu al van 2008 af. Zo, ja. Dat kan en tijdsend. nogmaals. Ja.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 zit een lach die wonderen doet. Wat jij fout doet, maakt zij door haar glimlach goed. Ze mogen blond zijn, bruin of grijs, verlegen of juist eigenwijs. Ik breng aan elke vrouw een warme groet. You find your face, feelin' you know, through the teeth Don't well, understand you, Mr. Banjo-Li Hey, Mr. Banjo, stop this one, you find ondelijk terug een van en voor mij Zie je, het is een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 Nee, dat ben ik nooit... Ik had hartstikke druk bij mijn journalistiek werk. En uh, ik heb daar nooit... Uh, om dat zelf van te doen. Ik heb ook nooit muziek gestudeerd of van daar Nee, ik ben zomaar... zomaar begonnen, ja. laat ik het zomaar noemen. Ja. zegt dus als, uh, als, als fan van ja, ja, de muziek. fan van Nederlandstalige ja. muziek, ja. Nederlandstalige aan, muziek, daar ben je het van, ja, na, ja. Later kwam dat Limburgs erbij. En dan kwam er van dus, alles erbij gekomen... Wat ja, Vindt u nou mooie muziek, de hele mooie muziek? Ik vind een aantal nummers hartstikke mooi. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, dat programma dat ik had heb bij de verzorgingshuizen, maar ik heb jarenlang gedraaid. En ja, daar begon ik meestal met uh, een, een, een bekend nummer van uh, Heie Zinderen, bijvoorbeeld, dat is een liedje van, van de Schintaler, dat is een Duitsstalig. Oorspronkelijk nooit van gehoord dat hebben nee. jullie maar. We, we hebben Zinderen, wij hebben Zinderen, heeft u dat ook? En zo ja, dag. ja, oké. Okay. En dan, <lacht> dan. gaan ze weer. Ja. En dan kon ik draaien. Ja. Ik ga de stukken 5, 6 nummers die ik wilde draaien. Ja. Maar ik ga altijd de mensen, als jullie iets hebben willen horen, en zeggen maar. Want ik heb het zoveel op in ik heb Ze kunnen me bijna met een normaal nummer niet, niet vastdraaien. Nee, dat is waar, ja. ja. En dan volgen ze bijvoorbeeld van: uh, uh, dat is het einde. Of dat is het einde, dat ja. Daar draaien we straks wel maar de Sneeuwwalser, bij wijze van spreken, of een liedje zoals ik nu uh, uh, noem. Uh, bijvoorbeeld een liedje van uh, Duitsstalig, van De Zwarte Siguen van Victoriani. Dat was, maar ze hebben ook, mooi was die tijd, ja. van de Korre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 uh, ...geneet van het leven, of het jongstje. Uh, uh, ook niet. de naam... Uh, ...het hoekje... ...het uh, hugsje... ...wie ik nou jongstje was... ...zo van een jaar of zes. Okay, ja. in, in het Limburg staan. Ja, he. ja, ja. En die, zijn al, die kwamen regelmatig voor. Maar ook, ook tientallen ja. anderen van... welke wil ik Albert niet. Of van Henri christiane, of van Max van Braak. Je kunt ze gek niet bedenken. <laughs> en uh, we hadden een vaste afsluiter maar daar kom ik straks nog op terug Geniet, ja. geniet van het leven ik vind maar, het heel veel lokale muziek wel toch? Ja, of, ja, dat klopt wel nee, ja. dat ja. was ook de bedoeling hè. Ja. zeker in die verzorgingshuizen Maar ja, nou, okay. al internet daar, daar ben ik bezig met, met ook wel maar, weet, maar dan kwam Vicodian, die kwam daar wel langs maar ik kwam in de battle of de republiek kwam ook langs maar niet, maar geniet van het leven want die zijn veel te jong ja, oké. Okay. Ja, ja. die, die werd niet gedraaid. Hè? En zo hadden ze twee armen en zo zoen. Ik vind het een hartstikke mooi nummer. Ja. Textueel is ook heel erg goed. Maar die mag ik niet draaien. Die zijn uit de jaren 90. Oh ja. En ja, alles ouder dan, uh, of jonger dan 50 jaar In de wordt alleen maar gedraaid wat minimaal 50 jaar oud is. Oké. Okay. Ja. welke Wel, van 80 jaar oud of van 90 ja. jaar oud. Alex Daas bijvoorbeeld, die, die ja. komt dan uit de jaren 30. Maar ja, vijftig jaar terug was het 1980, 19, nee, 1970, 1972. Ik denk dat het oudste nummer van mij schoven in 19, 1913. Dat is het oudste nummer dat ik in de collectie heb. 1930? Het oh, okay. oudste. De oudste nummer. Of het jongste zou je hebben. Ja. Het nieuwste nummer staat in 1971 of 1972. Ja, ja, er zit er meer in, ook, ook van de, de laatste...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 Du schwarzer Zigeuner komm spiel mir was vor denn ich will vergessen heut, was ich vermocht Du schwarzer Zigeuner du kennst meinen Schmerz und wenn deine Geige war,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 Kan ik niet schlafen gehen, heut vind ik keine Ruhe. Ik wil Tanz und Lichter, Glanz und Musik dazu. Graag weil ik zo so traurig bin, Drum bleib ik nicht allein. Will mijn Herz betören, wei Mut. Das süße Lied aus goldener Zeit, spiel mir das alte Link von Lieb und Leid, du schwarzer Zige, komm, spiel mir die Zorn, denn ich will vergessen ganz, was ich verlor. Als, als ik kijk naar de, uh, lokale, uh, ja, de lokale muziek, zou maar zeggen, die hier is in Limburg. Um, is dat nou een, een muzieksoort die uitsterft of juist opleeft de laatste tijd? De laatste tientallen jaren leeft het enorm op. Ja? Vroeger had je zo enkele zangers. Nu heb je er misschien wel, wel, wel, wel 200. Oh, die heb ik allemaal wel daar staan, maar die, die, die mag ik niet gebruiken, laat ik het zo zeggen. Hoe komt dat, denkt u? Ja, omdat die Er zijn rechten op. Nee, ik bedoel dat dat populair wordt. Ja, omdat hier. De carnaval is hier in Limburg heel erg. En die hebben elk jaar, bijvoorbeeld, een, een, een soort. Ja, hoe noemen we dat? Een soort uh, Eurovisie-festival. Surprise, vraag. Maar van alleen Limburgers. Oké. Okay. En die sturen dan met een man of. 100, 150 sturen liedje in, en het is een jury gaat een voor, okay. voorkeur maken. En dan worden er zo'n 48 liedjes worden dan in de voorronde gedraaid. En dan mag het publiek mag dan stemmen op, op, op wie het eerste wordt. En dan gaan ze nog een, feest, een, een, een feestavond, is dat dan, waar alle liedjes nog eens gedraaid worden die, die in, de laatste, in de finale zitten, die 24. Nou, en dat is een avond die klinkt als een klok. Dat, dat is fantastisch. En, zo, en dat maakt alles steeds meer probleem. En we hebben een paar zangeres erbij die het heel goed doen. Bepi Kracht bijvoorbeeld, voor jullie is dat wellicht ook totaal onbekend. Ja, maar, ja. maar die vrouw heeft, dat, dat, goed, die zit al 60 jaar in het vak, als, als, als jong meisje. En, uh, ja, die ook gewoon en zo, opgenomen. Nou, zo maar, Die is nu denk ik 75, maar ik moet zeggen, die, die gaat als een tierenleer nog en die draait heel oud tien zo, op, aardig. Aardig. Ja. Ja, dat zit bij ons eigenlijk niet echt zo, hè? lokale nee, dialecten, dat hebben nee. we eigenlijk en helemaal niet. niet ja. alleen Bepi, maar ook, je hebt Vinders en je hebt Chef je hebt, je hebt Diedere, waar we zo nog een nummers van ja. horen. Maar misschien ja. heeft het niks met het dialect te maken, maar meer met de carnaval. Ja, Deze nou, we hebben vroeger, voor... in Zandvoort, hebben wij wel carnaval gekend. Ja. Het is toen in de jaren zestig toen iemand uit Limburg gekomen. als je straks bijvoorbeeld ja. kijkt, als je wilt draaien, kijk bijvoorbeeld naar Baby Kraft, die zit er ook in, de carnavalse muziek, ja. Ja. En je pakt daar bijvoorbeeld In den Hemel. En dat gaat In den Hemel. Of Ik was de prinses. Ja. Dat wordt een heel mooi, li mooi tekstueel text. liedje. Ja. Goed in muziek. Meestal aan het waltjes. En die gaan als een maar die, die, ja, hier. De nacht is nog zo lang. Als ze dan s'avonds gaan uitgaan, en, dan gaan ze, en de nacht is nog zo lang. We kunnen zoveel plezier maken. Dat zoveel doen, ja, ja. En die staan er allemaal op, die kun je allemaal beluisteren. Ja, ja. Maar ja, dat, dat, daar hebben we Limburgs, geschreven. Ja, dus een beetje, beetje Limburgse slagers zijn het dan. Ja, Gof? het, het, het zijn gewoon Limburgse slagers. Ja. Ja. Ja. Enorm populair. Die heeft hier in, uh, in Limburg ongeveer, ik denk een jaar of acht, negen, onderslagen nummer één gestaan. Elk jaar opnieuw hebben ze hier ook zo'n peiling. Ja? Ik dat is op nooit dat gehoord. Dat is op uh, ja, Maar wij verstaan zaak, dat niet. Ik, zaak, ik. Zeg, denk dat wij verstaan dat niet zo. Nee, maar jullie kunnen misschien op jullie manier, met jullie talen. ...en nuances, we ook zoiets doen. Ja, ja. Hier staat is is is dat geweldig in. Ja. ja, we hebben natuurlijk alleen maar het Amsterdamse dialect... Uh, ...wat bij ons de uh, Ja, ja. Het die Amsterdamse Haas liedjes. Zo, ja, ja, ja. Ja. Limburg ligt op al die grenzen. Ja, het ja. leent zich enorm goed hoor. door. En ook hier staat, bestaat, iedereen bestaat hier ongeveer Duits. Ja. Nee, en dat het Belgisch is hetzelfde als wij hebben. ja. ja. Ja, maar we hebben ook wel Duitse liedjes in Zandvoort, die dus in Zandvoort wel populair zijn, maar daarbuiten niet zo. Op zoek nog het geluk, kom ik dicht tegen. Ik droom om onder baan, word scherp verlegen. Ik word al gauw op die verlegen, dat wil niet weten. Ik zag stel tegen die, wil maar bij mij. De nacht. Maar u stopt nou met uh, de internetradio of niet? Ik stop met ja. de internetradio. Oké. Vandaar dat u uh, ons de muziek geeft, zodat wij er wat moois mee gaan doen. Of ja, ja, zo, dat is ja. Dat is de bedoeling ja. dat jullie ja. iets, iets gaan opzetten. In die geest, denk ik tenminste. Ja. En dan, hoe jullie het dan doen. Ik, ik zal zeker luisteren als ik weet hoe de naam is van de, van de, van de ja. zender. Maar ik eh, bemoei me niet meer mee. Nee, nee. nee. Ja, ik want, geef oh, oh. het nu over en ik hoop dat het goed is goed uh, beheerd wordt. Komt, ja. Ja. En dat gewaardeerd ja. wordt en dat jullie er nog jaren van. kunnen genieten. Want hoe oud bent u als ik vragen mag? Wilt ja. u dat zeggen? Ja, dat mag je rustig weten. Ik ben nu ruim ben 85, half. 85,5. Half. Zo. Ja, zo klinkt u niet, namelijk. Het ja, ik, ik klinkt kan... wel even uh, <laughs> 25 jaar jonger. <laughs> Ja? Ik, uh, ik, ik geloof het niet, maar ik heb nog geen enkel medicijn. Nou, dat nou, is even dat de weinig, is. ja. Dat is dat, de weinig. Ik heb even de Niet, ja. geen bloeddruk, geen hoogbloed, geen, geen suiker, totaal niets. En komt dat door de muziek of door de. Uh, ik denk, omgeving? Ik denk <laughs> door, door de muziek en door mijn, vooral uh, zelf, is mezelf opgelegd een regelmatig leven. Ik sta me ja? elke dag ongeveer zelden op. Ik ga ja, meestal zelf, rond dezelfde tijd naar bed. Ik eh, ga, drink niet veel, af een peltje. Maar dat is ook, ik, ik heb een heel rustig en ja. beheerst leven. En geen stress? Totaal geen stress. Nee, dat is volgens mij belangrijk, ja. ja. ja, ja. En ik kan ook goed drie dingen door elkaar doen. Maar toen ik bij de krant werkte, nou, dan kwam er helemaal voor dat je met drie dingen tegelijk bezig was. Maar, maar je, zei, oh, je was bezig met een hokje. Nacht, ja, ja. En ik kwam met telefoon binnen, die kwam me het handballen weer vertellen. Even luisteren, de En dan drie door elkaar. Ja. En toch drie verhalen maken. Dat, en dat kon ik destijds heel goed. En dat kan ik minder nu, langzamer denken. Ja, maar, eh, dat kunnen toch alleen vrouwen hè, multitasken? Kunnen mannen toch niet? Maar, blijkbaar wel. Ik kan het wel. Ja. Ja. <laughs> ik, ik moet zeggen, ik voel me heel erg gelukkig nou ja, je ziet er gelukkig uit, ja, en gezond, ja. Sit Ik ga dan maar geen snel op de lol. Ram! Kou voorbeeld En wie hem was, dit schiet hem.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 En ik was met iemand anders die ook goed bekend was. En toen hebben we het Cowboy Willy. Cowboy Willy? Dat is het eerste liedje John Hoes geschreven. Toen ontdekte hij, door dat liedje toen hij dat ging zingen, dat dat ook nog geld opbracht. Dat was toen hebben nee. uit. Ja, hij had, hij had nooit zoiets gehad. Nee. En toen, en toen is dat steeds uitgemaakt. Ook als je de, op internet gaat kijken naar John Hoes, dan zie je in 19. Kocht naar Noord het eerste Cowboy Coyboy Willy. Cowboy Billy. No. Ja, goed. Het is nu ondenkbaar. Ja, maar toen ja. was dat. En dat ja. heeft hij mij toen meegegeven. Ja. En dat is het begin geweest eigenlijk van... ...het meer uitdijen van die collectie. Ja. Ja, het is toch een beetje het genre... ...wat dan uh, heel langzaam breder is geworden. Ja, het heel rustig is begonnen. als in Nederland, dat weet je wel. Ja. Uh, zelfs de, dus de grootste hit, Och was ik maar... Ja. ...komt van het Limburg-Zuid daar naartoe... Okay. Och, was ik maar, dan is, is ja. het Limburgs, en och, was ik maar, is dat het, uh, bij moeder thuis gebleven, niet in was Nederlands, dat. ja, ja. De, oh. dat was het was Nederlands. Maar er waren dus tientallen die hij omgezet heeft. En er zijn erbij die hem dat heel, heel erg voor weten. Het genoeg is me toch zijn en dat is mij goed, jongens, jongens kletst er maar hoor. Ik maak die muziek. Ik ga gewoon door, ja. En hij had overal ja, een goed. show in Belgische televisie, Nederlandse dan staat de in Duitsland, ja? KRO, allemaal. Het ging allemaal door. En de mensen verguisden Johnny. En hij maakte ook allemaal liedjes die nergens bleken. Maar ja, goed, daar moet je helemaal niet naar luisteren. Nee, er zitten knoppen op wat we net zeiden. Ja, ja. ja. ja. ja. En dan kom je weer Bobby aan Schoepen uit. Ja, ja. ja Bobby aan Schoepen bijvoorbeeld, dat is een liedje voor Zie ik de lichtjes van de Schelde. Dan komt hij met zijn boot binnenvaren, de schelder op, Antwerpen. En dan zingt daar een liedje, een heel simpel liedje. Ja. Toen dat hij een norm heet. Niet aan te slepen in die tijd. Ja. En dat was uw eerste plaatje? Dat waren mijn eerste notes. Eerste nummers, ja, ja oké. Okay. Dat de dicht, Daar zijn geen woorden voor. Ja, dat is traal. La, la la, la la ja, dat is traal.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 Ik later wandelen ging Met mijn eerste lieveling Raakte ik tot tafelstreek Wanneer ik in haar ogen keek Dat is het einde Dat doet de deur dicht Daar zijn geen woorden voor Ja dat is ra -la, -la, la, -la, -la, la Ja dat is ra la. -la, -la